Bij een parade in de Amerikaanse stad Stillwater in Oklahoma is een auto ingereden op het publiek. Drie mensen zijn om het leven gekomen, zeker 27 mensen raakten gewond. Sommigen zijn er ernstig aan toe. De parade maakte deel uit van festiviteiten van de Oklahoma State University. Volgens ooggetuigen reed de auto met hoge snelheid het publiek in en werden mensen wel 10 meter door de lucht geslingerd. De bestuurder van de auto is volgens de politie een vrouw van 25. Ze is gearresteerd en wordt ervan verdacht van rijden onder invloed. De auto maakte geen deel uit van de parade. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De bisschoppensynode in het Vaticaan pleit voor soepele regels voor mensen die buiten de kerk zijn hertrouwd. De 300 deelnemende bischoppen hebben na weken van overleg het slotdocument goedgekeurd. Dit is een advies aan de paus. De bischoppen willen de communie toestaan voor mensen die na een scheiding buiten de kerk zijn hertrouwd. Het voorstel is met slechts één stemverschil goedgekeurd. Verder komen alle bekende verboden weer voor in het document, zoals een verbod op het homohuwelijk.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 En welkom bij een aflevering van de Nightwalk op deze zaterdag 24 oktober 2015. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. het eerste uurtje het beste van Dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de partyagenda en de team boven best plaat van de En straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House vibes. En in het derde uurtje gaan we naar Italië met DJ Kavaskelli. Met de beste van de clubs uit Italië. Het komen nu een hoop. Lekkere muziek op je radio. En nu op de radio Bogan en Jared Howard met Homeless. Adam Lambert met Another Lonely Night. En daarvoor hoor je de Weekend met de Hills. Luister naar de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Sylvie Mees heeft een aangenaam onder gehad met een uh, bekende voetballer in een hotel. De diva werd gespot in duitsland met de 28-jarige Samir Kadiri Of Khadira, moet ik zeggen. Die uh, speelt tegenwoordig voor uh, Juventus. En ze werden samen gesignaleerd in een luxe vierjarigheid hotel. In, uh, in Hamburg is dat... De twee zouden het met een prijzige avond heel erg gezellig hebben gehad. En hadden na verluid nogal wat te vieren. De Duitse... Hydra had uh, eerder een relatie met een andere bekende landgenote, Lena Gerk. Dus uh, we zijn benieuwd uh, of... Uh of ze wat met elkaar hebben. We gaan je zeker op de hoogte houden. En David Beckham, die heeft weer eventjes een, een plekje gevonden op zijn lichaam. En besloot daar met een inkpen weer aan de slag te gaan. De man had toch even een beetje ruimte. Dus en uh, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar het geheim van Ed Sheeran... Hij heeft toegegeven dat hij een, met een kater zijn beste concert geeft. Dus uh, als het een goed concert is, dan uh, heeft hij de avond daarvoor... of uh, misschien in de ochtend, heeft hij heeft een kader en dan komt het allemaal goed. Zie je, we hebben Zandvoort zo meteen de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande. Met een beetje verkaal. Beetje last van mijn keel, maar hè. Komt het allemaal goed met een hoop lekkere muziek. Onderweg zo meteen Joe Stone en Dasher met Freak. Maar nu eerst de us met How Hard I Try. Doen ze samen met James Hershey. I'm holding on to many things past. To anything that's gonna change my memories back. I'm holding on. To everyone good To everything that's ever been The way that it should I'm holding on To things you said Before you forgot what This love really meant to you The words that I sent to you Now forgotten to you No matter how hard I try, try. Love really meant to you The words that I sent to you Now forgotten into you No matter how hard I try, try Samen met deze met uh, Freak and You Know It. En daarvoor nou, nog muziek van Vilo's uh, met How Hard I Try. Het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gehad op, op deze zaterdag 24 oktober. Dan nou, zoals het was, dat beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Het begint allemaal om 11 uur het duurt tot 5 uur in de ochtend. Iedereen 16 euro. En uh, meer informatie checken op de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen gezondheidsfonds Raymondo. En vanavond een 6 uur solo setje. En hij krijgt een beetje over een MC Troll die dan uh, plaatjes aan elkaar lult. Hè? Dat is vanavond in de SCP in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. Vanavond Hollands Home of Hip Hop en RB. Begint rond de klok van uh, middernacht. De prijs is 10 euro. Met onder andere Waxfriend, Prime, SMP en Irwan. En de host is Lero. Dat is vanavond in de Melkweg in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Encore. En vanavond in de Jaarbeurshal in Utrecht. En het feestje Allak Indoor Festival Is voor het eerst nieuw feest. En uh, mij zul je de vracht ook tegenkomen. Met onder andere Noise Controller, Frontliner, Abdaro, Coon, Atmosphere, Hard Driver, Frequencer, Soundrush, uh, E-Force. En uh, de Party Racer. Noise Processor, corsa komt voorbij. Noise Veratu. Digital Detox... Deepak, Paul Alstak, Zany, Promo, Dark Raver... Luno, Dr. Root, Bas Vos en Mark met de K. En uh, ja, om precies te zijn uh, vijf area's. En je moet er vanavond, want het is allemaal hardcore en hardstyle. Die is niet mijn muziek, maar uh, ja, ik ben uitgenodigd... dus ik moet gewoon komen. En voor meer informatie, check eventjes uh, b2s.nl dan slash unlock2015... En dan kan je al informatie over dat feest vinden. En dat duurt allemaal tot uh, vroeg in de ochtend, oftewel. Het begint om 10 uur en duurt tot 7 uur in de ochtend. En vanavond, wat dichter bij huis in, haarlem in de haarlem, binnen Stalker. Klerenzooi XL. Begint op 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website clubstalker.nl. Met onder andere Jorg de Visser, Koma Boonstra en DJ Major Tom. Dat is allemaal vanavond in. De stalker in Haarlem. Het feestje Klerenzooi XL. En tot zover de feestjes. Gaan nou, we snel door met muziek. I want you to be my friend. We'll make it to the world ends. Uh. Take me to outer space I want you to be my friend And we'll make it to the world Make it to the world, Show me to a higher place. Take me to outer space. I want you to be my friend. Make it to the world, Is someone listening? Okay. the story of that guy first you loved then you promised crazy knife set en dat was verder goodbye en horen we Dimitri Vegas en Like Mike. Samen met Nio, met Higher Places en uh, ja, je hebt het misschien nog gehoord hè? De heren staan op nummer 1 in de DJ Maker top 100. Dus uh, Hardwell is verslagen naar nummer 2. Het is voor de eerste keer dat er een, een duo op 1 staat in de, in de DJ top 100 hè? Dus uh, heel bijzonder. Het zijn twee broers, Dimitri Vegas en Like Mike. En uh, ja, de komen met België. Dat is dan weer jammer natuurlijk hè? dat we geen Nederland. De laatste jaren was het alleen maar Nederlanders. Maar op zich de lijst op 2 Hardwell. Op 3 Martin Garrix. En op 4 natuurlijk Armin van Buren en uh, Chesto. En uh, je weet het allemaal wel. Er is dit jaar een nieuwe nummer 1. En die komt uit België. Niet uit Nederland. De gebroeders. Dit is even tijd voor iets heel anders. De 10 boven beste plaats van het de dansen. Deze week op 10 Tommy Sunshine. Met Scrap the Grounds. Op 9 Seek met Crunk, Op 8 Sugarstar en Alexander... In de Antonio Giacca mix met Hey Sunshine. En op 7 Felix Jan. En Lee Ying met I Eagle. En op 6 Richard Grey. En Gary Chaos met SOS. En op 5 Tom Starr en Cryder met de Poeta Madre. En op 4 Slyback en Philip B. met Dance. Op 3 nog steeds een plaat die het al heel lang doet in de lijst. Robin Schulz met Sugar, extra number 1 plaatje. In de EDX Remix. En op 2 Sean Frank en Kashmir met Heaven. Deze week op 1 in de 10 bovenbeste plaat van de dansen. De plaat die je er dus straks gehoord hebt. Joe Stone uit Almelo en deze met Freak and You Know It. Dat waren de 10 bovenbeste plaat van de dansen. En de nummer 1. Ja, ik, ik, ik ken hem wel draaien, maar daar heb je ook iets van. Die heb ik er dus straks al gehoord. Dus we gaan naar een oud plaatje. Een ex nummer 1 plaatje. En die is van uh, Chesto en Don Diablo met Chemicals. It's It's it, long and I feel with it It's long, it, it, it, long and I feel with it It's long and I feel with it What can I? City streets, yeah, all day long and I've been thinking about it. I can't wait until we get between the sheets, yeah. No, no, no, no, whole way back is way too long back. Zaterdagavond, de Nightwalk. Tot de middernacht zijn we bij met de lekkerste van Dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Hoor de muziek van Krasibiza, Dragonfly met Got The Love. In de Roberto uh, Sam Sixto remix. En daarvoor horen we Cross Amsterdam. Met de Until The Morning en dat in de Joe Stone remix. He, Joe Stone, uit het niets Komt hij binnen met Montel Jordan samen met die remix. En uh, nou, je had al meer de remix gemaakt, maar is nu erg populair. En ja, de naam valt er een één op, hè. Dan, uh, je overal die Joe Stone, hé. Hey, Dat is de jongen uit dus Hé, gaat goed met Joe. Zand voor het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer wereld. zijn we nog twee uur lang bij. Met zo DJ Mausel met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje, vooraf 11 uur... het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschalli... Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Voor nu nog een paar stukjes muziek. Leandro da Silva. Met de deeper love van nu is Gregor Salto. En Mitson Niemeyer met Just yeah. En ik zeg tot zometeen, na de break. Dance Void FM.